met het NOS -journaal. De Surinaamse president Bouterse wil dat enkele Nederlandse oud-bewindslieden onder ede door de rechter worden gehoord. Het gaat om oud-premier Lubbers, minister zorgdrager en Hirschwallin. Dat zegt zijn Nederlandse advocaat Wesky vanavond in Brandpunt. Volgens Wesky waren de bewindslieden erop uit Boutersen veroordeeld te krijgen. Zij wisten dat de kroongetuige die werd ingezet onbetrouwbaar was, zegt zij. De advocaat van Bouterse heeft tegen een oud officier van justitie die bij de zaak betrokken was, aangifte gedaan wegens mijneet. Voor het derde jaar op reis zijn er minder mensen in de schuldsanering terechtgekomen, maar volgens het CBS is het aandeel 45-plussers in de schuldsanering opnieuw gestegen. In totaal kwamen vorig jaar ruim 12.000 particulieren en zelfstandige ondernemers in de schuldsanering terecht. Bijna de helft van hen is 45 jaar of ouder. In 2002 was dat nog maar een kwart. Als oorzaak noemt het CBS onder meer de vergrijzing en ook zijn ouderen vaak langer werkloos dan jongeren, waardoor ze in geldproblemen komen. Het RIVM adviseert artsen en GGD's bepaalde injectienaalden van het merk Terumo voorlopig niet te gebruiken. Aanleiding is de uitzending van een vandaag van gisteren waarin gezegd werd dat veelgebruikte naalden van Terumo onveilig zijn. Loslatende deeltjes van de lijm zouden in het bloed van patiënten terecht kunnen komen. In afwachting van onderzoeksresultaten adviseert het RIVM om naalden van een andere fabrikant dan Terumo te gebruiken. De alarmsirenes die elke eerste maandag van de maand worden getest gaan waarschijnlijk verdwijnen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat de minister heeft besloten om met de sirenes te stoppen. Het voorstel moet nu worden goedgekeurd door de voorzitters van de veiligheidsregio's. Zij beslissen ook wanneer de sirenes voor het laatst te horen zullen zijn. Dan nog het weer. Vanuit het westen bewolking en regen. In het oosten is nog zon bij een graad of tien. Morgen meer regen dan vooral in de oostelijke helft. En het wordt dan ongeveer acht graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat file op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en knopen ten Nieuwe meer, 4 kilometer. Dus een erfenis van een ongeluk op de A10 Zuid. Maar dat is al van de weg af. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. De tijd van de leer.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 Een opname 1928. En hier is volgende plaat die ik voor u heb uh, klaarstaan. Zijn Nicole en Hugo. Dat is de naam van een Vlaams zangduo. Bestaan uit Nicole-Jossi uh, en Hugo-Signaal. Ze vormen in het echte leven ook een koppel. Nicole en Hugo leerden elkaar kennen in 1970. En ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend duo. En in 1971 schreven ze zich in voor uh, Canso Nosima, Om zo naar het songfestival te mogen... En ze wonnen met het liedje Goedemorgen, Morgen. Alleen vlak voor hun vertrek naar Dublin kreeg Nicole gelzucht. En het duo kon niet afreizen. En ze werden in allerlei vervangen door Jacques Raymond en uh, Lily Castel. En zij eindigt op een uh, gedeelde 14e plaats uit 18 deelnemers. En het ene nummer wat niet Met het Universi Song Festival is gegaan. Wat misschien wel nummer 1 was geweest. Die hoort u nu, Nicole en Hugo, met Goedemorgen, Morgen. Goedemorgen, Morgen.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 Je oude stoel staat klaar, die bij het raam. Steeds denk ik kwam je mij en fluister even zacht, naam. Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, het zal vergoed vergeten zijn... Een hit uit 1952 alweer. En daarvan muziek van uh, Jan Cordenwinier met een dansliedje Dijnt. En ook hoor je nog Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. En Edi Christiani, die hebben we nog een keer voor u klaarstaan. Hij is natuurlijk een Nederlands gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 actief als zanger... En altijd had hij sinds 2008 niet meer op in zalen. En op dinsdag 6 juni 2007 begon hij op 89-jarige leeftijd... in de speldoos in Baren aan een afscheidstournee. Met als titel De Engel op mijn schouder. En zijn producer Lex Perschi liet dit toe weten. En op 21 april 2008 werd zijn 90ste verjaardag... groots gevierd onder leiding van Hans van Wilkeburg. Tijdgenote als Annie de Reuver... Jan Akkerman, Tony Eijk werkte mee aan het programma. En op 21 april 2013 vierde Christiani met zijn fanclub... vrienden, buren en de gemeente Amstelveen... Zijn de 95ste verjaardag. En het deed hij in Loens aan de Dorpstraat in Amstelveen. In bijzijn van Annie de Reuver en Ad van Geijn. Nu hoort hem nu nogmaals met Maria van Baha. Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen. Maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. Ajajai ai, ai, Maria, Maria van Bahia. Wie leidde het bal met carnaval, dat was Maria. En elke man raakte van schrik, rood en daarna bleek, als hij naar haar dansen kik. De tamboerijnen klonken luid, en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid. Ajajai ai, ai, Maria, Maria van Bahia.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 Jij Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachten tegen iedereen Maar ieder dacht meteen Dat het was voor hem alleen Now it Veel termijn en nam een enkele eerste klas. Naar Amsterdam, waar men op de hoogte was, stond smart bij het oude Centraal Station. je rokkostuum op het perron. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomwoord. Wat tegenstaat de geit van Piet, en ieder die je naar de skoon zingt, als hij er ziet. ...met Kai Kai, de geit van Piet... ...en daarvoor Rita Hovink met Toen kwam jij. De volgende formatie heeft u waarschijnlijk al vaker gehoord... ...zeker in dit programma, het Cocktailtrio. Het was een bekend zangduo een populaire zang ...Nederlandse liedjes in de jaren 50, 60 en 70. En bekende liedjes van het Cocktailtrio zijn... ...onder meer Hup Hup Hup, het Flowing Circus... ...wie heeft de sleutel van de jukebox gezien eiland en Badje 4. Beter bekend als levende man die het bier uitvond. Dat heb ik regelmatig goed gedraaid, hè? De oprichter, pianist en leider van de cocktailtrio was Ad van der Gein. Hij speelde kort aan de Tweede Wereldoorlog als pianist in diverse ensembles. waaronder het Avro Ballroom Orkest. En in 1951 werd hij metgezel van Johnny Kraaikamp en zo met hem op televisie het liedje Willem, ga jij vanavond naar de film? En in 1951 vormde Van Gein met Tony Moore en Karel Albert. Het Cocktail Trio. En het volgende werd er hier in 1965. En de andere succesnummers waren natuurlijk Kangaroo Eiland. En die gaat u nu horen. Het Cocktail Trio met Kangaroo Eiland. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar middag heb ik hier liefde moeder uit moeder Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen En ze vraagt... Hij je Henkie gezien, zien, hij je Henkie gezien. Nee, maar misschien komt de stien, hij die Henkie gezien. En met z'n allen op een kangeloe-eiland waar je kangeloes vindt. Zoekt een kangeloemmoeder naar een kangeloekind. Ach, wat is dat kind snel, Mel? Ik sloot ogen oogjes, één tel en doet zonder vaarwel Nel, kroop uit mijn buitband en met z'n allen al op een lang, waar je vind. Zucht een kanker vindt zoek een kankeroepodig naar de kankeroepkind laatst nog kreeg je een jojo in mijn buideltje cadeau <lacht> nou ik sproon als een vlojo dat ding, dat kankeroepodig en met z'n allen Kom uit huis en met z'n allen nou op een kangeroep, Nederland, waar je kangers vindt. Zoek een kangeroommoeder waar je kangers kent. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en het flinkt die me normaal, altijd, en tijd, tussen mijn voering gegaan. En met z'n allen nou op een kangeroep, Nederland, waar je kanker. vindt. De kansel omhoogde, naar de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 Schrijf. Schrijf. Schrijf. Schrijf. Schrijf. Schrijf. Hoera, ik ben troetelschijf. Ze draaien nu mijn de hele week. Hoera, ik ben troetelschijf. Ze laten me dit keer niet in de steek. Ik lig zo vaak te baden in het zweet. Mijn plaat moet op de Jockeys die vinden mij wel lief De NCRW die maakt mij ncrw exclusief Ik wil weer graag een keer een top opstaan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 Van de Het is een hit, ja, dat is buiten kijf. Het wordt nog zelfs een keer. De meningen die zijn misschien verdeeld. De Vacaturebank. Hachtelijk baan. Kriet om me niet, daar kan ik niet tegen. Krijt om me niet, daar word ik verlegen. Maar jij kunt alles met me doen, ja. Die vorige kiet, tot dan krijg ik de slappe laag, kiet om me niet, daar kan ik niet tegen, kiet om me niet, kiet om me niet. <tied> <tied>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 Een man die altijd vrolijk is. Dat was André van Duijm met Kietel me niet. En daarvoor Ria Falk met Hoera, ik ben een troetelschijf. De volgende artiest is Nico Haak. Geboren als Nicolas Olivier. Haak, geboren in Delft op 16 oktober 1939 en overleden in Baarn op 13 november 1990... was een Nederlandse zanger die in de jaren 70 zijn grootste successen vierde. En voordat hij bekend werd bij het grote publiek... runde hij met zijn broer Dick een autospuiterij in Delftgaal... na bij Delft en tijdens het werken vermaakte hij zich... en de mensen om hem heen met zingen, fluiten en moppen tappen. En op een dag in december 1970... werd hij volgens een, een interview met het huis-en-huisblad Delftse Post... Tijdens het werk ontdekt door Delftenaar Martin Stoelinga. Toen de tijd de manager van twee andere beentjes. Deze adviseerde Haak om wat eigen repertoire te gaan schrijven. Het advies werd door Haak opgevolgd en samen met zijn benedenbuurman... Polly Edwards destijds lid van de C-set en After Tea... verzon Haak een aantal liedjes. En door de contacten van Stoelinga kwam Haak in contact met Cor Afting. En hij maakte een plaatje met de titel... Ik zou zo graag in mijn leven wel eens wat willen beleven. En op de bijkant het nummer De Vlieger... dat later bekend werd en uh, gezongen door uh, André Hazes. En uiteindelijk, uh, de rest is een beetje geschiedenis. Hè. Hij heeft een heleboel hits gemaakt. Het eerste grote nummer was uh, het whisky Lied... Toen zegt mij, Tango Johnny. Tante Julia. Honky Tonky Pianissie. En ook een grote hit was Foxy Foxtrot... Een hits uit 1975. En die haalde als hoogste positie de nummer 4 in de Nederlandse hitlijsten. En 9 weken stond hij daarin. U hoort hem nu. Nico Haak met Foxy Foxtrot. En ze noemen me Foxy Foxtrot. Wrijft de dansvloer even op. Want als de band begint te spelen. Nou dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriepelen En mijn benen staan niet stil.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 Schrijpze kansen op boxyfox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar een het tentie toe. <laughs> Dansen. Dan roep ik Quick wicks Roll, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy Fox drop met je elastieke benen. En die wil elke avond daar het dancing toe. Ja, ze dans ik heel mijn leven en elke disco keek op zout. Ik hoop nog één ding te belikken, wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal. Oh, hoxie, Fox, met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg, jonge man, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Blijf ze kansen, O oh, Foxy Fox, drop met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een dancing doen. Ja, kom aan, schermen. Oh. Dan roep ik Kwee ik toe, want Foxy grijpt zijn kansen. O oh, Foxy Fox trot met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar een fancy toe. Die wil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 Een toeter en een feestneus moet je kopen, maar de echte gein die ligt op straat. Zit niet op de voetbabbel te hopen, straks is het te laat. Al zit je krap bij kas, zing bij een stevig glas.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 Veel leuker hier. Dat was Johnny Hoes met zo'n rijk als een olie-sheik. En daarvoor Jan Boezeroen met hey hey Kijk Daar Eens. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Het is de dinsdagochtend van 11 tot 12. En maar echt oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende formaties. De Chico's was een hilly-billy-trio uit Amsterdam. Opgericht in 1947. Door Simon Sint... En de eerste hit van de Chico's, afhankelijk bestaande uit de Simon Sint, Beb en Nico Velberg was Cool Helder Water. Een vertaling van het Amerikaanse Cool Clear Water. En de Nederlandse tekst werd geschreven door Simon Sint. En de opvolger was S'avonds als het kampvuur brandt. En die hoort u nu op CFM's Antwoord, de Chico's. Als de cowboys op hun paarden door de weide prairies gaan om te zoeken naar verdwaalde koeien melen van de reels vandaan Zijn ze als de nacht gaat dalen Rond het kampvuur heen geschaard Want dan gaat de rust rustheid komen Voor de cowboy en zijn paard S'avonds als het kampvuur brand mijn en sterren aan de prairie staan. Dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar. S avonds als het kampvuur brand. Yippee! Zing de echomie, s'avonds als het kan vuur wanneer de paden razend in de prairie staan, dan hoor je bij het lijand hier,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 voor zijn schemeruurtje klaar, s'avonds als het kamvuur brand. Wanneer de paarden grazend in de prairie staan, dan hoor je bij het luienvuur vuur. kalmooie avontuur. S'avonds. Als het kan vuur brand S'avonds als het kan vuur brand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 Voor de het met s'avonds als het kampvuur brandt. Het zit er weer op, Zandvoort uit Zandvoort moet u weer een weekje wachten. Volgende week dinsdag ben ik weer van 11 tot 12 met een uur lang een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Met alleen maar oud-Hollandstalige muziek. En als u denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb hem gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Hoor het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend. En misschien tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter met Siska Peters. Met geef me je hand. En ik zeg tot ziens. Nee.